1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Duitsland is een man vrijgelaten die zeven jaar waarschijnlijk onterecht in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. Hij was veroordeeld tot TBS nadat hij misstanden bij een bank in Beieren aan het licht bracht. De man onthulde in 2003 dat de Hypovereinsbank op grote schaal de belasting ontdook. Zijn toenmalige echtgenote die bij de bank werkte zou daarbij betrokken zijn. De vrouw wist met een rechtszaak voor elkaar te krijgen... dat de man werd opgesloten in een tbs-kliniek... wegens mishandeling en paranoia. De rechtbank in Nuremberg heeft nu bepaald... dat de rechtszaak tegen de man over moet. De Amerikaanse automobilist die zaterdag in Los Angeles inreed op een menigte... is aangeklaagd voor moord. Hij is ook aangeklaagd voor een aanval met een dodelijk wapen. De man kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. Bij het incident op de boulevard van Venice Beach kwam een Italiaanse toerist om het leven. 16 mensen raakten gewond. Het is nog altijd onduidelijk waarom de bestuurder op de menigte inreed. De Nederlandse ambassadeur in Australië, Ruigerok, betreurt het dat haar e-mail over PVV-leider Wilders anders kan worden uitgelegd dan ze bedoelde.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 Dit is Radio 1, NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Guilaine Plach. Welkom bij het tweede uur van Casaluna. Een uur waarin ik graag van u thuis wil weten of u ooit een transplantatie heeft gehad. En dat is allemaal naar aanleiding van het gesprek wat ik de eerste uur had met Kim Mulans... Zij is thrillerschrijver in haar eerdere boeken. Die gingen over haarzelf, dus die waren autobiografisch. En dat heeft ermee te maken dat Kim uh, ziekte heeft... en echt op sterven lag... toen ze gelukkig bovenaan de internationale lijst stond... voor een longtransplantatie... en daardoor nog net op tijd donorlongen uh, heeft gekregen... van een uh, Duitse vrouw die was overleden. De operatie is goed gegaan. We zijn nu drie jaar verder en uh, Kim uh, noemt zichzelf Kim.2 Nieuw Leven... Uh, die, een jonge vrouw die dus in één keer weer toekomst heeft. En daar geniet ze iedere dag van. Daar heeft ze het eerste uur uitgebreid uh, over verteld. Ook over de eerste teug adem die ze nam na een transplantatie. Zeg, dat, dat gevoel dat zal ik nooit meer vergeten. Nou, ik wil heel graag van u weten, als u een transplantatie heeft gehad... hoe dat met u is geweest. Maar ook het traject ernaartoe, de onzekerheid, de vragen... en in hoeverre het je leven... Uh, positief of misschien ook als het niet lukt uh, op een vervelende manier kan veranderen. 0800-1121 is het telefoonnummer. Dus 0800-1121. Mailen kan natuurlijk ook. casaluna.ncervé.nl Dus casaluna.ncervé.nl Ik moet zeggen, er zijn al veel mailtjes binnengekomen op dat mailadres. Omdat uh, Kim ook heeft gezegd er mogen zes boeken weggegeven worden. En dat zijn drie boeken, boeken van uh, Verdieping X. Dat is de thriller die ze heeft uh, geschreven. Dat gaat over jongeren in Utrecht die uitgaan en die een partydrug nemen, dat heet ELF. Uh, alleen daar zit uh, bloed in verwerkt. En dat, uh, bloedgroepen matchen niet altijd met elkaar. Dus als uh, kinderen met de verkeerde bloedgroep... dat druk binnenkrijgen, dan gaat het helemaal mis... en overlijden er dus een stel uh, jongeren van. Dat is heel grof gezegd uh, het plot. Als u dat boek graag wilt hebben, dan kunt u een mailtje sturen... en vertellen waarom u dat graag wilt hebben. Het andere boek wat Kim weggeeft is Grenzeloos. En dat gaat over haar zelf, over haar longtransplantatie beschrijft ze heel de weg die ze heeft uh, doorgelopen. Uh, met uiteindelijk dus gelukkig de goede afloop. Dan kunt u ook mailen naar casaluna.nchv.nl. Maar dus vooral ben ik op zoek naar verhalen van mensen... die een transplantatie hebben ondergaan. Longen, hart, nieren, hoornvlies, uh, huidtransplantatie, beenmergtransplantatie. Hoe is dat gegaan en hoe heeft het uw leven veranderd? En mocht u nou zelf trouwens een orgaan ooit hebben afgestaan... aan een familielid die heel ernstig ziek was, die dat heel erg nodig had... dan zou ik ook graag uw verhaal willen horen. Want dat lijkt me ook nogal best een moeilijke of een zware afweging. Omdat het misschien ook op die manier je eigen leven gaat veranderen. 0800-1121 is het telefoonnummer. Ik zal in ieder geval eens één mailtje voorlezen van uh, Tim Krombach Die mailde al meteen aan het begin van de uitzending... Uh, die graag uh, een van de boeken wil hebben. Hij schrijft nadat nou ik het onderwerp van vanavond hoorde... zat ik meteen met mijn oor gekluisterd aan de telefoon... waar hij Radio 1 op streamt. Mijn overbuurjongetje, acht jaar momenteel, heeft ook ziekte. En telkens als ik hem zie spelen bij mij in de straat... zie ik hoeveel vreugde hij uitstraalt... Van mijn buurman heb ik begrepen dat hij dagelijks meer dan 30 tabletten moet slikken. Ik kan me totaal niet voorstellen hoe het is om elke dag 30 pillen te moeten nemen. Helaas kan ik niks voor hem doen, dan alleen wat voetballen met hem. Ik ben zelf 24 jaar, dus het leeftijdsverschil is aanzienlijk groot. Maar mocht ik het boek krijgen, dan zal ik dit aan hem schenken... om toch iets te kunnen doen voor hem. De dus van Tim Kombach. Als u ook graag het boek wil hebben, mail dan eventjes. Uh, Jan Willem hangt aan de telefoon. Hij heeft gebeld op 0800-121. Jan Willem, goedenacht. Goeienacht, hallo. Jij hebt zelf een transplantatie gehad, hè? Ja, vier jaar terug, vier en half ongeveer, heb ik een andere nier uh, gekregen. Oké. Okay. En uh, ik had uh, suikerziekte en met suikerziekte gaat, als je pech hebt in de loop der tijd... alles met kleine bloedvaartjes uh, erop achteruit, tussen uh, ogen, nieren, dat soort dingen. En ik heb een half jaar uh, gedialiseerd. En toen kwam uh, mijn overbuurman en mijn maatje... Naar me toe lopen en uh, ja, ik was gewoon helemaal niks meer. En die zegt: uh, Ja, joh, dit, dit, dit kan zo niet. En ik heb het thuis al besproken. En uh, we moeten maar eens gaan kijken of, uh, of jij uh, mijn hier kan hebben. Nou, dan ga je dat hele onderzoek traject in. Maar wat bijzonder. Ja, ja dat, uh, da, ik, ik heb sindsdien de gedachte van: uh, of je nou religieus bent of niet, maar ik heb zoiets van. Engelen die lopen gewoon uh, in de buurt rond ja. hoor. Het, uh, <laughs> even... Maar nooit bij stilgestaan, nooit met hem erover gehad? Hij is dat helemaal uit zichzelf, kwam hij daarmee? Ja. Zo. En hij toen... heeft natuurlijk wel mijn, mijn achteruitgang meegemaakt. En ja. is er waarschijnlijk toen aan gaan, gaan denken. En, en, maar, dat je nou zegt van het is een vriend uh, die ik me al mijn hele leven ken. Ik ken hem een jaar of uh, zes. Uh, via de sportschool. Oké. Okay. Dus, het is nog niet eens iemand die uh, zeg maar in je genen zit. Nee. Uh, wat wel zo is, is dat hij net als ik ook een, uh, een uh, kereltje van 175 75 is met een hele grote bek. Dus ik had wel zoiets van nou, dat moet passen. <laughs> Want dan ga je natuurlijk allerlei medische onderzoeken allebei krijgen neem ik aan om ja. te kijken of het kan. Dat duurde een half jaar en uh, waar men het vaak over heeft is het schuldgevoel van vooral de, de ontvanger. Mm -hmm. Uh, en toen de doktoren mij in het vuur in Amsterdam vertelden van... Uh, nou, uh, Jan-Willem, één zieke hebben we al, we gaan er geen twee maken. Dus hij heeft gewoon absoluut prioriteit. En dat is ook gewoon uh, ja, heel goed verlopen. Het is maar wat bedoelen heel... ze daar dan mee? Op het moment dat het misgaat, dan gaan ze hem eerder redden dan jou? Nee, de, de, het onderzoek is in zoverre zo dat het uh, allereerst uh, de donor uh, betreft... Oh, op die manier. Als er enig risico is, hoe klein ook, dan gaat het gewoon niet door. Okay. En dat heeft mij wel voldoende... Uh, ja. Ja, ik had op zich weinig keus, want ik zou er gewoon aan dood gaan. Want uh, uh, blijven dialyseren, ja, het is papa en nathouder, zeg maar. Ze kunnen nooit meer dan 15% uh, nierwerking uh, nou, nahapen. En dat schijnt ook enorm heftig en uh, een enorme in imp impact op je leven te hebben? Ja, je kan niks meer. Je moet uh, nee. twee keer per week, drie keer per week naar het ziekenhuis uh, dialyseren... En daarna ben je ook uh, beroerd, ja. dus het fit worden tot de, de volgende keer. En uh, ja, het, is, het, het, is, het was heel apart om dat allemaal mee te maken met hem en zeker op de dag van de operatie dat hij voor mij de, de, de kamer ingerold wordt en ik daarna, maar ik mocht dan nog even afscheid van hem nemen. En dan geef je hem een kus en dan denk je nou uh, succes jongen en ja, dat meen je dan echt vanuit al je ja. bloedvaten, letterlijk. Ja. En tijdens de operatie vertelde de chirurg mij later van Joh, die nier is zo goed, we hebben hem vastgenaaid aan je bloedvaten. Toen moesten we een steriel emmertje gaan pakken omdat hij al begon te pissen. Oh echt? <laughs> ja ik hmm. weet niet wat normaal is, maar dat was in ieder geval dat hij heel snel dus uh, zijn werk ja, hij, ging. doen. Normaal dan. heeft het even een, een uurtje of wat nodig om op gang te komen. Ja. Maar deze was gewoon uh, boom. Gelijk, uh, hey, ik voel bloed en uh, we gaan werken. En, uh, en toen zei jij, we naar... ja, maar ja, we hebben dezelfde karakters en dezelfde lengte... dus dat kan ook niet anders dan dat hij uh, aanslaat. Ja, en vooral allebei uh, gewoon een grote smoel, ja. zeg maar. Dus maar ik, doet... had je dat op dat moment ook? Want ik kan me voorstellen dat je hem toch echt wel geknepen hebt ook. Uh, nee, ik, ik nee? heb weinig keus. Het uh, was voor mij of doodgaan of dit gokken. Ja. En uh, ik heb wel heel veel vertrouwen gekregen in het ziekenhuis... Dat ze daar ja, toch wel vanuit het, uh, het, uh, in Leiden, het transportatiecentrum ervaringen hadden in het vuur, uh, deden ze dat toen nog niet zo heel lang. Mm -hmm. Maar ze hadden er voldoende achter de rug om uh, ja, wel kundig te zijn. Ja. Die indruk kreeg ik althans. Uh, ik ben daar gewoon heel uh, goed behandeld. En ook daarna, ik moet nog iedere drie maanden voor controles even bloed afstaan. En ja, dat is al, al ruim vier jaar gewoon, gewoon saai. Het is gewoon uh, goed en constant allemaal. En, en moet je, slik je dan ook nog steeds medicijnen om afstoting te voorkomen? Of hoeft ja, dat op een gegeven moment... Dat, dat moet, moet je altijd blijven doen? Ja, ja. Okay, maar dat... ja, eh, geen, geen enkel uh, vergelijk met wat ik daarvoor had. Tuurlijk, moest. ja. Dus, ben je weer helemaal ja. fit nu? Of hoe werkt dat? Ja, ik, ik, ik moet je wel eerlijk zeggen dat ze mij in het ziekenhuis vertelden van ja, ongeveer een half jaar ben je er weer bovenop. Maar daar hebben de, de techneuten, zeg maar... De operatie en de heling van wonden en dergelijke mee bedoeld. Het, het is een jaar of drie, eigenlijk nu pas, dat ik weer echt helemaal uh, mijn oude ik begin te worden. Is dat ook wat, dat... Kim, ik weet niet of je het eerste uur hebt gehoord met Kim Mulans? zeg je, je moet je lichaam weer opnieuw leren kennen. Je, dat kan ja, natuurlijk in één keer dingen die je helemaal niet meer kon. Precies. Alles je is vreemd. Een uh, complete harde reset in feite. Ja. En uh, dat lijf was natuurlijk zo uh, uitgeput geraakt aan uh, slecht bloed in je lijf. Ja. Uh, dat, ik weet nog goed, mijn, mijn bovenarm, daar kon ik bijna uh, met mijn wijsvinger en mijn duim weer raken, zeg maar. Je teert gewoon letterlijk helemaal uit. Oké. Okay. En um, dat is daarna redelijk snel uh, aangepast en ik kon ook weer sporten doen. En uh, dat heb ik ook erg leuk gevonden, gewoon ook om jezelf op te bouwen en weer dingen te kunnen doen die mm -hmm. je nooit kon. Zoals dopjes opendraaien en dat soort stomme dingen. <laughs> Nou, inmiddels vier jaar later uh, hang ik gewoon weer aan de rekzok en trek mezelf twintig keer op, weet je wel. Nee, weet je, goed. Ja. En dan denk je van ja, wow, je hebt gewoon echt letterlijk. Uh, het is op 20 januari gebeurd, dat is de datum, die vergeet je ook nooit meer. Want nee. dat is gewoon bewijzen van uh, je nieuwe verjaardag. Ja, ja, bedoel ik oh. En tussen je oren, kan je, heb je dat meteen dan recht voor jezelf? Of? Uh, ja, het, het, uh, dat is redelijk snel gegaan. Dat ik ik gewoon al vrij snel. Daarna beter voelde ik. werd wakker uit de narcose En toen ik voor het eerst mijn ogen opendeed. zag ik bijvoorbeeld weer kleuren. Want dat en... zag je door dat je nier zo slecht functioneerde. zag je dat ook allemaal niet meer? Nee, alles wordt uh, heel veel slechter. Oké. Okay. Gewoon. Al je. Uiteindelijk ga je ook dood. omdat uh, een ander orgaan het uh, niet meer doet. door ja. het slechte bloed. Je vergiftigt jezelf dan eigenlijk? Ja, letterlijk. En ja, hij is natuurlijk. Uh, hij was al mijn maatje. maar dat is gewoon. Uh, die, die kan gewoon nooit meer stuk. En ik heb hem wel eens gezegd, Cor, uh, al ga je in, handel, in wapens handelen of in drugs doen, dat is helemaal prima. Ik zeg: Het enige discussiepunt zou kunnen zijn als je een keer je handen aan kleine kindertjes zit. Dan houdt de vriendschap een keer op ja. natuurlijk. Maar verder, uh, ja, die man kan gewoon uh, niet stuk. Het is niet open dat hij er ooit misbruik van maakt, <laughs> zeg maar. je Nee, dat vertrouwen. hij het nog nee. nooit gehad. En hij heeft zelfs altijd gezegd, dan zegt hij heel arrogant van ja, ik zou het voor iedereen doen. Ja. Nou, dat kan ik me dan ook weer niet helemaal voorstellen, maar uh, ja, het is wel... Uh... Heel bijzonder. Heeft, heeft het eigenlijk voor hem ook gevolgen gehad? Merkt hij er iets van in zijn functioneren in het dagelijks leven? Nee, ze hebben uh, tijdens die operatie is er uh, één spiertje gescheurd, waardoor hij een tijd lang een wat een bult op zijn buik heeft gehad. En daar zouden ze dan met nog een operatie iets eraan kunnen doen om dat weer 100% te maken, maar dat, dat weigert hij. Oké. Okay. Dat hoeft hij niet, vindt hij allemaal niet belangrijk. Maar verder heeft het... Uh, een mens heeft met twee nieren eigenlijk gewoon een uh, enorme overvloed. Meer dan 200 procent gewoon. Dus je kan met kan. één nier gewoon even oud worden... Uh, en even op hetzelfde niveau verder leven als wat je daarvoor deed. Je hoeft geen dieet te volgen, niks. Het is gewoon... Okay. Uiteindelijk word je gewoon weer de oude ik. Ja. En voor jou geldt nu, als je gezond blijft leven... dan kan je hier heel lang mee door? Of is het beperkt houdbaar, zoiets? Ze schatten een jaar of twintig, vijfentwintig. Oké. En uh, ik heb natuurlijk wel eens nagedacht over van... stel dat dit het begeeft, wat doe ik dan? Dat weet ik eigenlijk ook nog niet. Hmm. Ik, uh, uh, ik heb wel zoiets... Ik, ik ben ooit met volle overtuiging uh, uh, moslim geworden... en ik heb wel zoiets van... ja, Jan-Willem, hoeveel, hoeveel kansen en uh, dingen wil je nog allemaal gaan verwachten... Ja, ja. is ook een keer op, ja. weet je wel. Maar deze heb ik alvast en ja. daar geniet ik uh, ten wolste van. Dat, dat horen we, dat hoor je dan af. <laughs> Fijn dat je eh, gebeld je hebt, Jan Willem. Dank je wel. En dank je wel voor jouw verhaal. Goeienacht in ieder geval. Graag gedaan, jij ook. Oké, okay, dag hoor. Dag. 0800-1121 is het telefoonnummer. Uh, Jan Willem, indrukwekkend verhaal over een niertransplantatie die hij dus heeft gehad. Een nier van een vriend van hem, wat nu echt wel zijn maatje is uh, geworden en ook gebleven. Ik ben benieuwd of u zelf ook een verhaal heeft. Dan kunt u bellen 0800-1121 of mailen kazaluna.ncrv.nl. Meneer Kroeze, Goedenacht. Goedenavond, Goedemorgen. U heeft ook een transplantatie gehad aan het hoornvlies, hè? begrijp ik. Dat klopt, ik heb er vier gehad inmiddels. Vier zelfs? Elke keer, ja, elke keer stoot het af. Oh. Waar het er maar licht? zeg het maar. Ik ben vanaf de geboorte visueel gehandicapt, dus eigenlijk weet ik niet anders. Maar... Ziet u helemaal niks? Sorry? Ziet u helemaal niks? Nou, vijf, uh, zes uh, procent. Oké. Okay. Met het getransplanteerde oog, met het linker oog, is het alleen maar licht en donker. Ja, zou het oog niet getransplanteerd zijn, dan was het oog al weg geweest. Uh, ik uh, ben uh, een paar keer geholpen in Rotterdam. Toen hebben ze mij verteld van, goh, meneer Kroes, het is dat u zo visu ja, dus ernstig visueel uh, ziet. Mm -hmm. Had u dat niet, dan uh, had u bijvoorbeeld een goed oog gehad. Dan hadden wij de moeite niet genomen. Want ja, uh, het uh, schijnt <coughs> bij mij op een of andere manier niet aan te slaan. Op een of andere manier, uh, het gaat een tijdje goed. En dan ja. denk je van... Nou, ik kan alles weer doen. Ik kan weer redelijk gaan werken. Uh, het zicht komt weer een beetje terug. Dus ja, je krijgt hoop. En elke keer als je bovenaan de ladder bent, uh, ja, dan val je eigenlijk weer naar beneden. En, uh, ook civisch. En de, ja, dat, nou, dat laatste kan ik me ook voorstellen dat het heel zwaar moet zijn. het ja, weet... is heel zwaar. Uh, Want je wat... moet het elke keer weer opnieuw accepteren dat je dingen uh, niet kunt. Maar hoe kunnen, ze, uh, kunnen artsen dat verklaren? Waarom het in de eerste instantie wel lijkt aan te slaan en dan nee. uiteindelijk toch niet? Nee, is niet te verklaren. Ik ben uh, nou ja, al een paar keer, uh, twee keer geholpen in Rotterdam. Daar en zit het in Het uh, Het oogziekenhuis in Rotterdam, ja. Ja, het, uh, het hoogste adres wat er eigenlijk is in Nederland. Ja. En ik ben blij dat er donoren zijn, uh, alleen jammer genoeg tekort. Maar ja, er is geen verklaring voor op een of andere manier. Het lichaam pakt het niet. Uh... En wat het dan is, ja, zeg het maar. Uh, je moet nee. ermee leren leven, zegt men maar wel eens. Ik zeg dat nu wel heel makkelijk, maar zo makkelijk is het niet, hoor. Nee. Want is het dan de, de klap die u krijgt dat je iedere keer denkt van... hé, hey, ik zie weer wat, ik kan weer makkelijker functioneren... en in één ja, keer word precies, je op je plek teruggezet? Uh, ja, je wordt elke keer weer teruggegooid vanaf uh, nou ja, de berg die je beklimt. Maar je, ja, je wordt er dan weer ingeduwd, zeg maar. Uh, ja. En ja, god, je moet het toch uh, zelf verwerken. Je probeert wel met andere mensen of met lotgenoten erover te praten. Maar je, je bent degene die het zelf moet verwerken uh, daarin... Ja. En oh. dat is uh, wel eens lastig. Hangt dat sowieso samen met een met hoornvliestransplantatie dat het vaak afgestoten wordt? Of het komt wel eens voor. Zijn er, voor er ook mensen, bij het wel, uh, mensen die hetzelfde hebben als u bij wie het wel goed gaat? Ja, er zijn ook gevallen dat het wel goed gaat en de techniek gaat er ook steeds ja. verder. Alleen, ja, God, uh, het hoornvlies kun je onbeperkt erop zetten, zeg men. Maar ja, het oog zit op een gegeven moment vol met littekens. Dus ja, waar houdt het op een keer ja, op? Ja, ja. En, uh, ja. En, heeft dan, en ligt het dan ook aan de, de, de visuele beperking die je hebt of iets wel of niet aanslaat, of dat hoeft er niet toe te doen? Nee, dat maakt niet uit volgens mij. Uh, volgens nee. mij maakt dat niet uit, of maakt dat niet echt uit. Uh, maar ik ben wel een uh, apart geval met de ogen op dat gebied, uh, ja, ja. Uh, ja, een leerobject voor de heren en doktoren. Maar, maar ja, daar heeft uh, u zo weinig boodschap aan, hè? Daar heb ik weinig boodschap nee. aan. Ik probeer er wel wat van te maken over het leven, zo is het nou ook weer niet. Maar... Ja, het is elke keer wel een teleurstelling ja. op een teleurstelling. En je vraagt je toch wel af van, goh, hoe is het over 20 of uh, ja, 20, 25 jaar bijvoorbeeld? Ja. Zie ik dan nog wel wat of is het dan helemaal uh, duister? Of wat is dat dan? Uh... Want wilt u het wel blijven proberen? Uh, ja, zoek er nu tegenaan. Kijk wel, maar het houdt op een gegeven moment ook een keer op. Uh, kijk, de techniek gaat steeds verder. Zou ik nu geboren zijn, dan was er niks aan de hand. Maar ja, dat is een pleister op de wonden waar, waar je niks aan hebt natuurlijk. Nee. Uh, nee. Kun je niet zoveel mee? Kijk, en het grenzeloos, ja, het is niet grenzeloos natuurlijk, want het oog, ja, dat zit vol met littekens. Uh, op een gegeven moment zou de aardzoekje zeggen, ja, maar die cruiser, uh, het kan niet verder. Nee. Want hoe werkt en... dat, zijn er wachtlijsten voor? Of is er een ja, daar zijn ook wachtlijsten voor, ja. En iedere keer wordt u opnieuw dan op een wachtlijst geplaatst? En dan wordt u op een wachtlijst gezet en dan uh, wordt het bloed uh, nou, ja, afgenomen. Ja. Uh, het is dan niet zo, uh, hey, uh, niet zo met die uh, jonge vrouw met die longen en dergelijke, zo erg is nou ook weer niet, maar. Uh, ik heb op mijn uh, een van mijn horenvlies heb ik uh, een jaar of vijf zes moeten wachten omdat het bloed niet overeen kwam met uh, oh, over de match. Okay. En op een gegeven moment ging het horenvlies zo hard achteruit dat men zei, ja, we moeten nu wat pakken. Yeah. Anders gaat je oog verloren dan word je helemaal blind. Uh. En dat horenvlies, hebben uh, is een aantal jaar goed erop gezeten. Uh, tot vorig jaar een campering uh, erin kwam, uh, toen zeiden ze van, uh, stop maar met die medicijnen die je nu gebruikt. Want uw uh, horenvlies gaat achteruit, het heeft geen werking meer. En wonder boven wonder gaat het oog uh, niet achteruit op dit moment. Het blijft stabiel. Oké. Okay. Alleen u heeft er natuurlijk is, nou ja, mi minimaal zicht mee. Uh, minimaal zicht. Ja, nee. is voor mij, of, uh, ja, voor mij is dan een schaal, schrale troost dat ik mijn hele leven al visueel gehandicapt ben. Dat goed ja. ja. ziet zou zijn, zou de klap veel erger zijn. Niet dat dit niet erg is, maar dat maakt er toch een klein beetje. Wat anders. Uh, het was anders geweest als ik uh, nou ja, goed had kunnen zien en ja. dan in één keer bijvoorbeeld niet. Maar staat u nu dan weer op een wachtlijst? Of? Nou, je komt pas op een wachtlijst als het echt, uh, echt heel noodzakelijk is. Uh, stel, okay. ik moet uh, eind augustus uh, terug naar Rotterdam en ze zeggen: waarom? Well, hij gaat verder achteruit. Het wordt tijd dat we u op een uh, wachtlijst gaan plaatsen. Uh, dan kan het zijn dat je zo geholpen wordt, maar het kan ook zijn dat het een jaar of vijf, zes duurt, omdat er veel tekort is in uh, donoren. Toch uh, wel, ja. Ja. ja, dat is veel te Is het iets wat mensen minder snel afstaan dan, dan uh, uh, organen? Hoornvlies, dat u weet? Ja, maar, maar, ja, ik weet niet of het alleen hoornvlies is, maar ja, ik, uh, er komt overal in tekort. En hier en ja. uh, noem no, no, no, maar op. Nee, maar ik zit te denken, en misschien is dat helemaal niet, niet terecht hoor. Maar dat een hoornvlies, dat zit natuurlijk bij je ogen, en ogen. Dat is zoiets persoonlijks dat mensen dat misschien minder snel. Afstaan. Ja, maar je, je ziet het niet als je het uh, weg zou geven. Nee, ja. uiteindelijk niet, maar gewoon gevoelsmatig. Ja, gevoelsmatig, maar dat is met alles zo denk ik. Met de, ja. Ik was er ook eerst heel bang voor, ik was, ik was ook nooit geen donor, uh, tot ik uh, er zelf mee geconfronteerd werd. Uh, ik kwam met iemand in gesprek in het ziekenhuis en toen vroeg iemand van ben jij zelf al donor? Ik zei, nee, natuurlijk niet. Ja. En toen zegt die persoon, well, jij bent hypocriet, wel iets aannemen van een ander. Maar zelf geen donor willen zijn. En daar ben ik er zo van nagaan. Denk. Ik denk, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. En toen heb ik uh, mij aangemeld als donor. Ze mogen alles van mij hebben, behalve... Uh, nou ja, ze mogen niet meer in mijn ogen prutsen, als ik niet meer ben. Daar <laughs> maar... hebben ze al genoeg in gezeten. Nee, ik wil dit zeggen. Dat, ja, ja, dat, dat zou misschien ook niet meer uh, iets opleveren, laat ik het zo zeggen. Dat denk ik ook niet. Nee. Dat denk ik ook niet. Ja. Nou meneer Kroes, uh, dank u wel dat u gebeld heeft. Ik wens u heel veel sterkte. <laughs> ja, bedankt. Ja. Maar toch, uh, gelukkig zegt u, kan ook nog wel lol hebben in het leven. Dus, uh... Ja, je moet er wat van maken, anders ja. heb je helemaal geen leven. Nee. Uh. Nou, fijn dat u gebeld heeft en uw verhaal wilde vertellen in ieder geval. Ja, jullie ook bedankt. Oké, okay. tot ziens. Okay, Dag hoor. Ik zou voor dat we even naar wat uh, muziek gaan luisteren, naar uh, James Hunter. U kunt in de tussentijd bellen: 0800-1121. Heeft u ooit een transplantatie gehad? Uh, Longen, hart, hoornvlies misschien ook? We hebben wat mailtjes over een hoornvlies-transplantatie ook binnengekregen, die zou ik zo meteen uh, voorlezen. Misschien een beenmergtransplantatie. Ten slotte kan er heel veel getransplanteerd worden. Dan hoor ik graag wat uw ervaringen daarmee zijn... en in hoeverre het uw leven heeft uh, veranderd. U kunt mailen naar Casaluna@ncrv.nl of bellen dus 0800-1121.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 But don't let them change your mind People, Gonna Halk, van James Hunter. Radio 1, Casa Luna, Gillanne Plach. Het eerste uur had ik Kim Moeland te gast. Zij is thriller schrijver. Um, heeft een uh, boek wat ik tijdens mijn vakantie in één dag heb uitgelezen, uh, uitgebracht. Verdieping X, wat gaat over jongeren die uitgaan in Utrecht, daar een party drug slikken waar bloed in is verwerkt. En uh, als je de verkeerde bloedgroep hebt, dan, um, of tenminste een bloedgroep hebt die niet combineert met dat drankje, dan gaat het helemaal mis. En dat leidt tot uh, eigenlijk een medische thriller van veel jongeren die er heel slecht aan toe zijn in een ziekenhuis en van wie ook een groot deel overlijdt. Nou, de afloop verklap ik natuurlijk niet, want uh, Kim uh, wil drie exemplaren weggeven. Dus u kunt mailen naar Casaluna@ncv.nl als u dat boek graag wilt hebben. En laat dan ook even weten waarom. Uh, u kunt ook in aanmerking komen voor het boek Grenzeloos. Dat heeft Kim geschreven over haar eigen longtransplantatie. Zij heeft namelijk thaislijmziekte. En op het moment dat ze echt op sterven lag, dat het heel slecht met haar ging, heeft ze net op tijd nieuwe longen gekregen. En inmiddels zijn we bijna drie jaar verder. En gaat het goed met haar, gelukkig. En is ze fulltime schrijfster geworden. En uh, het bracht me op het idee om aan u te vragen, van heeft u wel zelf een transplantatie gehad? Waaraan dan en in hoeverre heeft dat ook uw leven veranderd? Nou, er wordt uh, aardig gemild, onder meer door uh, Lene van Haren. Die milde die heeft zelf in 1990 een hoornvliestransplantatie transplantatie gehad. Van minder dan 8% naar 49% zicht... Kijk, dit is wel een uh, enorm verschil met het verhaal van meneer Kroeze... die net aan de telefoon was. Die zijn al vier keer geprobeerd uh, om een hoornvliestransplantatie te doen. Iedere keer wordt het afgestoten. Bij Lenne dus beter gelukt. Hij heeft dit jaar een tweede leven gekregen... na ruim 17 jaar grotendeels in bed te hebben gelegen... door hulp van een paranormaal iemand. Wat een voorrecht. Ik ben erg benieuwd hoe Kim de periode voor en na de transplantatie heeft beleefd. Nou, daar hebben we het eerst uur uh, uitgebreid over gehad. Uh, het gaat helaas niet altijd goed... Um, Guus Kleijmeij, die heeft ook gemaild. Hij heeft ik ben zelf ook geopereerd aan het hoornvlies. In dit geval zeer ingrijpend en zeer bepalend voor mijn verdere leven. Wat ik wil opmerken is het verschil met uw gast. Mensen met een orgaandonatie hebben een zwaar leven voor hun operatie. En daarna leven ze helemaal op. Ze kunnen weer van alles en de kwaliteit van leven gaat dan weer vooruit. Bij mij is het andersom... Ik had een normaal leven, kon eigenlijk alles. Na de operatie is dat veel lastiger geworden. Ik kan zonder hulpmiddel amper nog iets zien met één oog. Een speciale contactlens is aangemeten dat het beeld verbetert... maar echt comfortabel is het niet... Daarnaast moet ik medicijnen druppelen om alles onder controle te houden en afstoting tegen te gaan. Ik bleef nu een andere kwaliteit van leven. Ik wil en mag niet zeuren, want ik heb mijn oog nog. Maar goed, ik had het uiteindelijk natuurlijk liever niet meegemaakt. Dat was dus van uh, Guus Kleinmeij uit Breda. Um, als u een verhaal heeft, een ervaring daarmee, dan uh, wil ik het graag van u weten. U kunt, uh, als u te laat vindt om in de uitzend te komen, telefonisch mail dan gewoon... casaluna.ncrv.nl of bellen op 0800-1121. Uh, we hadden al Jan Willem die een niertransplantatie heeft uh, gehad... naar aanleiding van de suikerziekte die hij heeft. En dat kreeg hij van een maatje van hem op de sportschool... die geheel uit zichzelf zijn nier aanbood. En dat is vier jaar geleden. En hij zegt, ja, het is fantastisch, het is echt een uh, hele goede vriend uh, geworden... En meneer Kroes dus die visueel gehandicapt is en die een hoornvriestransplantatie heeft gehad. Ik ben ook wel benieuwd of er iemand is die uh, misschien ligt die al lang te slapen een harttransplantatie heeft uh, gehad. Of een beenmergtransplantatie kan natuurlijk ook. Misschien iemand die uh, dezelfde ervaring heeft als Kim Moelands, die uh, één long of twee longen getransplanteerd heeft gekregen. Dan uh, hoor ik het ook uh, graag. Zullen we nog naar wat muziek gaan? Laat ja, maar even doen. Het heeft niet wat, maar laat me horen. Klein stuk mee. Osaracino, Saracino, o Saracino. Bellu guaglione. O Saracino, o Saracino. Tutte femmene van d'amor. Ik heb de kerk licht in de kerk, met de bril aan de sapiccia si figuur, laadpiccia, siu, sigaretta aan de hand. La la mano in de zakka. En ze ne va smargia su per tutta città. O Saracino, o Saracino, Saracino hey. tutte femmene fa sospira na faccia bella hey. nu core bono hey. e sa fa l'amore e malan gio hey. e te hey. si guardate vi fa namora e na bionda sa velena e na bruna se ne more e veleno calamita 'ste so le femmine che le fa o oh, Saracino Met, oh, Sara Mevrouw van Kempen hangt aan de telefoon. Heeft gebeld op 0800 1121. Mevrouw van Kempen, goede nacht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen mag ook, wat u wil. Nou, nou, ik zie buiten. Het is nog geen uh, daglicht intussen. Nog heeft staarduurt. u al goed naar buiten gekeken? Want er schijnen vannacht heel vallende sterren te zijn. Ik heb geen idee of het bewolkt is of niet. Soms maar... let ik niet op de sterren, let ik alleen maar op de maan en de zon. Oh, maar nu, heeft u naar buiten gekeken of niet? Nou, ik zal eens kijken. Ik kan het vanaf hier niet zien namelijk. Nee, we zitten zo in die, diep in mijn kelder. Ja, nou ja, het oh. is in ieder geval... Uh, als, ik kijk wel door een glas heen, maar dan zie ik mijn twee collega's. <laughs> Ook leuk oh. uitzicht, maar toch... Ik kijk nou de wijde wereld in. Kijk. Langs een pop die hier voor mijn neus zit. En het is uh, winderig hier in Amsterdam-Noord. Nou, het ziet er goed uit. Ik denk helder? Dat wel weer zonnetje helder, ja. Maar dan, het zijn heel niet veel vallende zien. sterren. Dat zal best als ze maar niet op mijn hoofd vallen. <lacht> Oké, okay, zo moet je op de Noordpoolster letten en de Zuidpoolster. Het ja, doet u niet zoveel volgens mij. He? Dat ja. is een sterrenkijker. Dat mijn dochter dan wel waar ik het over wilde hebben. Ja, want daar belt want u natuurlijk voor. Dochter, die dochter was geboren met een moedervlek. Dus een, een, een, een, een, een, een, een huidafwijking. Huid, uh, mm -hmm. Maar waar Jullie zat die moedervlek heeft, dan? Op haar gezicht. In het uh, gezicht. Okay. Ja, dan hoop ik niet dat ze luisteren, want dan krijg ik natuurlijk meteen strafpunten, omdat ik het ga vertellen. We weten de naam niet, dus dan laten nee. we dat in het midden. Het, het, het komt meer voor. Het, in medische termen heb ik een andere naam. Toen werd tegen ons gezegd, dat is een tiervelnevis. Pardon? Tiervelnevis? Tiervelnevis. Heb ik het nou goed gezegd? En wat betekent dat dan? moedervlek. Oh, dat is een. Oké, okay, dat is een moedervlek. In die termen van de plastische chirurgie. Dus dat werd het natuurlijk ook, hè. De, mm -hmm. Met een adoptief dochter of zoon. Dan wil je dat het kind er zo goed mogelijk uitkomt, dus ja. zeker hè? als het de bang, de ene kant. Als het, ja, de buurjongetjes zeiden het zo aardig toen ze in de wieg keken. Hè? Dat vond ik zo. Dat ben ik nooit vergeten. Die ene jongen zegt: Hé, hey, ze heeft een bruine en een witte wang. Oh, echt waar. Schattig, hè? Maar dat was het ook echt wel een grote plek dan? Dat was natuurlijk vrij groot. Ja. Als je zegt: Het kind heeft een bruine en een witte wang. Ja, ja. Toch? Net onder het oog, zo'n beetje. Nou, dat was nogal wat stukje op de neus. Ja, dat was natuurlijk heel wat. Hè. En, en heeft ik... ze daar last van gehad of is het puur op, dat het vanwege de uitstraling... vanwege het uiterlijk, is, zeg maar, dat je dan een, een transplantatie niet, krijgt? Ja, het is niet kwaadaardig geweest, gelukkig. Oké. Okay. En dus uh, daarom zeg ik, hebben wij te maken gehad met een huidtransplantatie. Ja. Jullie hebben het over transplantatie. Ja, ja, ja. ja. Toch? En hoe, nou, wat wordt, gebeurt dat dan? Wordt er uit van haar eigen huid iets gehaald op een andere plek? Nou kijk, zij heeft inderdaad wat u zegt, u hebt er zelf toch ook wel verstand van toch of niet? Nou nee hoor, niet echt. Goed, dan wordt een stukje ander huid uit je lichaam gehaald en daar op die plek gezet waar het dan niet zo mooi is op die wang. Dus een stuk van je huid, van een ander stuk van je lichaam wordt ge gebruikt om daar ja. weer te gaan. Of het anders, ik moet andersom zeggen. Een stuk van je lichaam wordt verbruikt om op die andere plek weer ja, ja. te worden gebruikt. Ja. Ja. En hoe oud was zij toen, toen dat is gedaan? Nou ja, kijk, je moet eerst eens wachten tot zo'n hoofd volwassen is. Hè? Want u weet een babykoppie, hoe groot is dat? Heb u zelf kinderen? Ja, ik heb een babytje. Dus, nou, uh... dus, nou, maar houd dat kopie eens in uw hand van uw baby. Die heeft toch nog niet een volwassen nee. afmeting hoofd? Het zou ook redelijk pijnlijk zijn met een bevalling, denk ik, als dat zo zou zijn. <laughs> nou, dat is zo. Maar kijk, het is een adoptief kind. Hè? Dus, mm -hmm. nou goed, ze kwam natuurlijk met... Uh, 14, uh, even denken hoor, 16 weken bij ons. Dus ja, dan, dan is het ook nog heel klein zo'n ja. hoofdje. Ja. Dus, maar goed, afzijn... hoe oud was ze uiteindelijk dan? Toen, Toen ze de transplantatie ze hospital... had? Toen was het uh, hoofd was volwassen. Toen was ze uh, 2,5, bijna 3, ja, 2,5. En dat is dan, moet ik zeggen, al de chirurgen die daaraan hebben gewerkt... Ben, ik heb er nog wel contact mee met een van de chirurgen... Kijk, dat zijn de wonderen, weet je wel, dat dat zo mooi kan gebeuren, ja. zo'n nou, zo transplantatie. Zie je er helemaal niks meer van? Nee, bijna niks. Geen een klein littekentje misschien of zo? Mm, of ook niet? Ze is nu 38, kijk, je bent ermee beven toch? Ja. Maar zie je nog iets van een litteken? Nee. Nou ja, als ik het wil zien, dan zie ik het. Maar ik ja, ja, ja. zie het natuurlijk niet. Nee. Maar dat is prachtig mooi gebeurd. Ja. En ook als ze jonger was geweest, hadden we dat natuurlijk laten doen omdat die mogelijkheid er was. Ja. En het Toch? fijne is natuurlijk met dat dit van het eigen lichaam is... dat je ook niet uh, medicijnen hoeft te nemen voor afstoting en dergelijke... omdat nee, het gewoon lichaams eigen stof is. Ik zit dan al door te luisteren op de mensen met de uh, -tra transplantatie. Ja. Die ja. meneer heb ik net gehoord. En toen dacht ik ineens, laat ik nou eens zeggen dan hoe dat dan ging... Hè? met, met ja. iemand die het van zichzelf moet geven. Ja. Ja. Hè? En dat is dus fantastisch goed gegaan, zeg maar. Nou, gelukkig. Ik weet niet maar, of ze heeft zitten luisteren, maar u heeft toch geen verkeerde dingen gezegd? Nee, zeker. Dat zal dochter. ik ook nooit doen. Daarom. Weet je, je moet, ik, ik, ik, dat heb ik wel. Ik heb bijna nooit negatief gedacht. Zo moet, je nooit, zo moet je niet leven. Nee. Kijk, de mensen zijn zo vakkundig. En het is ooit in Helpman, dat is een dorpje bij Groningen, gebeurd. Onder leiding van mensen uit het academisch ziekenhuis in Groningen. En ook... Mensen uit Leeuwarden vandaan die dat gedaan hebben. En ik moet zeggen, nou, fantastisch. fantastisch nee, kijk eens aan. Leuk dat u gebeld heeft, mevrouw Verkempen. Dank u wel daarvoor. En ik zou zeggen, ja, ik heb, ik heb niet overal verstand van, maar van dat, met dat huid. Daar heb ik dan toevallig een beetje verstand ja, van, zeg maar. dat vind ik niet gek. <lacht> uw eigen dochter. Nee, kijk, en ik kan de namen van de chirurgen wel gaan noemen. Ja. Want ze kennen elkaar allemaal in ja. Nederland, weet je. En dan, dan zeg ik, ach jongens, jullie doen zo goed werk. Nou, dat hoeft Toch? niet hoor, die of namen. meisjes zijn ook meisjes bij die meehelpen, natuurlijk. Natuurlijk, ja. ja. Mevrouw ja. van Kempen, dank u wel. En een fijne nacht, hè? U ook. En Dag hoor. Misschien nog eens dat horen, want ik zat net even te luisteren. Ik ga natuurlijk ook naar bed, want er moet morgen nog veel gedaan worden hier in Amsterdam. Kijk eens aan. Werp nog even een blik naar buiten. Misschien dat er zo'n ster op je hoofd valt. Vanwege die sterren. <laughs> ja, nou, precies. dat is dan typisch mijn dochter. Die moest toen ook zo'n sterrenkijker hebben. Wat ze ermee doet, weet ik niet. Maar misschien kijkt ze nog eens naar ja, de misschien ster die, die moet gaan vallen dan op haar. Als dus <laughs> die maar goed valt. Fijne <laughs> okay. nacht op ogen. Hetzelfde. Dag hoor. En Succes met de uitzending verder. Dank u wel. Dag. Ik ga nog even wat uh, mailtjes voorlezen. Want we hebben natuurlijk aan het begin gezegd... Uh, Kim die geeft een aantal boeken weg. Sowieso moet ik nog even uh, tussendoor vertellen dat er een paar mensen waren die zich afvroegen of het boek Verdieping X... of een van de andere boeken als luisterboek verkrijgbaar is. Of in grote letters, Kim heeft er alvast op gereageerd... Hij zegt als luisterboek nog niet, nog tussen haakjes. Dus we weten niet, misschien gaat het gebeuren. En of de boeken in grote letters te verkrijgen zijn... dat gaat ze nog even navragen bij de uitgever. Misschien is het slim dat ze dat op haar eigen site kan zetten. Kimmoelhans.nl heeft haar eigen... Uh, maar u kunt dus een aanmerking komen voor een van de boeken van uh, Kim. Als u uh, op de mail vertelt waarom u dat graag uh, zou willen hebben. Er komen wel leuke, vanuit allerlei verschillende hoeken komen reacties binnen. Dus dat is wel uh, uh, leuk. Shannon Verrijd bijvoorbeeld, die uh, heeft gemaild. Veel interesse geluisterd naar het interview met Kim. En ook diep onder de indruk van het gevecht dat ze heeft moeten leveren om verder te kunnen leven. Ze schrijft, ik zou graag in aanmerking willen komen... voor het boek Verdieping X. Dat is de thriller die Kim heeft geschreven. Want ik ben met name nieuwsgierig geworden... naar de manier waarop Kim dacht... dat je steeds buisjes bloed achterover zou kunnen drukken. Zonder hierover al te kritisch te willen zijn... wil ik wel opmerken dat het naar mijn idee... gezien alle voorschriften en controles... vrijwel onmogelijk is... Ik denk dit in alle bescheidenheid te kunnen zeggen. Omdat ik 37 jaar op de bloedbank heb gewerkt. En nu met de vervroegde pensioen ben gegaan. Dus echt alle tijd om het boek te kunnen lezen. En erg nieuwsgierig dus ook naar verdieping X. Nou, ik heb het boek gelezen. Dus ik weet uh, hoe de buisjes bloed achterover worden gedrukt. En hoe subtiel dat gaat. En dan denk je wel. Oh, eerst de keer dat ik bloed laat prikken. Let ik toch heel erg goed op wat er met die buisjes gebeurt. En waar ze naartoe gaan. Maar ik ga het niet uh, verklappen. Um, we hebben trouwens met Kim afgesproken dat we de mailtjes naar haar doorsturen. En dat zij gewoon uh, zelf beslist wie de boeken krijgen. En dan zorgt ze ook dat het via haar uitgever... Uh, uh, dat de boeken naar u thuis worden opgestuurd. Als u uh, in aanmerking komt voor een van die zes exemplaren. Even kijken, we pakken nog een ander mailtje erbij. Klaas Woltingen, die heeft ook gemaild. Uh, uh, een hele andere reden schrijft zeker Verdieping X. dus ook de thriller weer van Kim Moelans. Lijkt me erg interessant. Ik heb zelf veel ziekenhuiservaringen achter de rug. En ben daardoor, mede daardoor, vreemde tekeningen gaan maken. Ja, dat roept bij mij dan weer wat vragen op hoe die eruit zien. Ze heeft door middel van fictie kun je altijd uh, fijn afreageren. Lijkt mij zomaar. Dan hebben we nog een... Mailtje van Irisse Smit. Ze schrijft super graag. kom ik in aanmerking voor het derde boek van Kim. Vanaf het eerste boek volgt ze Kim al. En ze heeft bewondering voor de wijze waarop ze haar proces rond de ziekte en dus de longtransplantatie beschreven heeft. Het zijn de boeken die gingen over het uiteindelijke leven dat je nu mag leiden. En graag zou ik kennis maken met je schrijven en je boeken. Nu het niet meer hoeft te gaan over het ziek zijn, maar over een verhaal tussen aanhalingstekens, zomaar. Fijn om je te horen praten en je levenslust te horen. En ik hoop dat het voor altijd goed mag blijven gaan... met je hartelijke groeten, Iris de Smit. U kunt nog uh, een klein kwartiertje mailen... als u een aanmerking wilt komen voor een van de boeken... van Kim kimkazaluna.ncv.nl. En als u uh, zelf uh, ervaring heeft met een transplantatie... dan hoor ik dat graag. worden hoor dan een verhaal over een huidtransplantatie. Dat is lichaams-eigen, dus de kans op afstoting is dan nul. En dat uh, kan... Uh, heel goed zijn en goed en mooi uitpakken. Hoornvliestransplantatie krijg ik het idee uh, is toch wat moeilijker. Als ik kijk naar de, naar de verhalen in ieder geval in de mailtjes die we daarover hebben gekregen. Uh, of het dan gaat om een longtransplantatie of een niertransplantatie. Hart. Laat het ons weten op 0800 1121. Ik begrijp best dat het een selecte groep is. Gelukkig maar. Maar des te meer reden om... Uh, u te vragen om te bellen. En mocht u nou zelf een orgaan hebben afgestaan aan een bevriend iemand... of aan een familielid die dat heel erg nodig had... dan wil ik ook graag weten hoe dat dan is gegaan, waarom u dat wilde... en of het voor uzelf nog iets veranderd heeft in uw leven. 0800 dus, en 1, -1 een nummer is dat. Marillion met Kaylee. Al jaren oud, maar toch nog mooi. 0800 1121, Rob heeft gebeld. Goeienacht. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Hoe is, hoe is het met het hart? Ja, nou ja, het klopt als een gekken. hè. Het klopt als een gek, hè? Ja. Nou, ik hoor hem nog tikken ook hè. Wat zeg je? Ja. Nou, ik hoor hem nog tikken ook. Ik heb een, een, een titanium hartklep. Het is natuurlijk wel geen transplantatie, maar uh, het effect is denk ik wel hetzelfde. Ja? Je hebt een, een slecht orgaan en uh, dat wordt weer gerepareerd. En uh, ja, je kan weer door met je leven. Dus uh, dit, is, uh, Rob, uh, dit is Rob 2.0. Dit is Rob 2.0, ja. En wat is er ja, veranderd? Sinds uh, Wat kon Rob 1.0 uh, niet meer wat ja, 2.0 wel kan? Met een, uh, aorta met een aorta hartlep. Mijn ja. aorta die hartlep, die, uh, Ja. die, Die ging steeds uh, minder functioneren. Dus dan krijg je uiteraard uh, steeds minder zuurstof in je bloed. En uh, ja, dat ga je merken aan je mond uh, Aan je, uh, sorry? Aan je conditie? Aan je conditie, ja precies. Ja. Dus uh, ja, met, uh, met tennissen werd het op een gegeven moment een beetje een probleem. Van, uh, als er over hem heen gelopt werd, dan dacht ik van nou, de volgende bal is voor mij, maar deze niet, hè? Ja, Ja, uh, uh, ja dat, uh, dat is natuurlijk zo leuk. En, uh, ik was uh, 52 jaar. En dan denk je bij jezelf, ja, dat gaat, dat gaat geen tachtig worden zo, nee. hè? Maar hoe, hoe ernstig was het? Want als je een, uh, een lopje niet kan halen met tennissen, denk je dat is te ja. overzien. Ja, nou, het is eigenlijk zo, het werd op een gegeven moment zo erg dat uh, de, de, de cardiophoek zei van, ja, uh, we gaan nu opereren. Ik zei, nou, dat komt nu een beetje rot uit, zullen we het volgend jaar doen? Hij zei, ja, dan ben je er niet meer. Oh, het, uh, nou, ja, dat dan... is wel een wake-up call. Ja, ja, ja, Kijk, ja. als zo'n klep, zo klep echt gaat weigeren, ja, dan, dan, uh, dan is het over en uit. Hè? Ja, ja. Maar uh, het is een titanium hartklep geworden. Dus uh, als je op een bepaalde leeftijd bent, dan krijg je een, uh, een hartklep die nooit meer gevangen hoeft te worden. En uh, als je wat ouder bent, dan, uh, dan krijg je of een varkensklep of een, uh, of een runderklep, een organische klep. Ja, en die gaan maar 15 jaar of 20 jaar mee. Goed, uh, en deze de moet de in principe de... gewoon oneindig mee kunnen gaan? Ja, die kan ik weer doneren aan een ander bewijs als weet. Ja, ja. Nee. ja. En, ja, en maar... een, een gewetensvraagje. Als, je nou, uh, ja. als het even goed had gewerkt, wat heb je dan liever uh, zo'n titanium of een varkensklep? Het lijkt mij een heel gek idee namelijk. Ja. Maar, maar misschien dat... denk je helemaal niet zo. Nee, nee, Dan zou ik liever een runnerklep. Nou, het idee dat je weer geopereerd moet worden, ja. is natuurlijk... Uh... Ja, als je dat van tevoren zou weten, van nou, dan word je over 15 jaar weer geopereerd, dan zeg ik van nou, doe, doe mij dan meteen maar die titanium ja, ja, Maar op zich maakt het denk ik niet uit waar je vandaan komt als het maar werkt, toch? Op een gegeven moment? Ja, dat klopt, dat klopt. Het is natuurlijk wel zo dat een, een organische klep ook weer langzamerhand achteruit kan gaan. Okay. Het, is zo, het is niet zo dat hij in één keer stopt natuurlijk. Nee. Maar uh, ja, het idee dat je dan toch weer langzamerhand achteruit gaat... dat is dan toch het minder leuk, denk ik. En kan het zo zijn dat dat ook door je lichaam wordt afgestoten? Of is dat alleen als het, van, uh, als het organisch materiaal is? Uh, het kan, nee, het wordt inderdaad niet afgestoten. Het nee, nee. enige wat ik heb is uh, een paar bloedverdunnetjes. Ja. Drie pilletjes op een dag, meer niet. En dat is alleen maar om aangroei te voorkomen op die club, zeg maar. Uh, en uh, op het moment dat je een organische klep hebt, dan uh, ja, heb je helemaal geen medicijnen meer nodig. Oké, okay, als dat helemaal aanslaat dan... Uh... Ja, ja, ja, ja, klopt, ja. En uh, ja, ik heb nog niet gehoord van iemand die, uh, die, die zijn klep na twee jaar moest vervangen. Dat, nee. uh, dat, dat, dat gaat altijd goed. En die worden overigens ook... Het is niet zo dat ze een varken open snijden en een klep eruit halen hoor. Dit wordt echt, echt wel uh, heel heel uh, ja, het zijn speciale varkens natuurlijk. hè. Die worden daar speciaal voor, voor ge, ja. gefokt, zeg maar? Ja, ja. ja. Klopt. Oh, ja. echt waar? Ja, ja. Ja, die mogen natuurlijk niet uh, rare dingen onder de leden hebben. Nee. Dat, eh. Ja. Goh, heb hebt nog nooit bij stilgestaan. Maar dat geeft, dat geeft wel heel veel vragen ja. op hoe dat dan gaat. En bij runder ook. Dus ja. je hebt gewoon eigenlijk donorrunderen en donorvarkens. Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. En dat varken, ja, dat is er wel geweest, denk ik. Ja, op het moment dat je die klep uit de varken moet hebben, ja, dan uh, zal het varken ook wel niet meer leven. Ja, dicht. ja, maar, maar ja. De, ja, maken ze dan eerst het varken dood? Of is het gewoon als het varken is overleden, ja. dan komt de klep vrij? Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik eigenlijk niet. Maar ja, ik heb, ja, heb zo'n titanium klep. Nee, dat is ik de... ook een heel, heel, uh, heel gek eigenlijk. Die is net zo groot als een 2-euro-munt. Ja. En, uh... Het weegt natuurlijk niks, toch? Titanium? Sorry? Het weegt niks, titanium. Nee, nee klopt. Ja, het is heel erg licht en heel ja. erg sterk. En uh, normaal bestaat een nou, hoortuigklep uit drie delen. Maar uh, deze bestaat uit uh, twee delen. En uh, je hoort hem ook echt dichtklappen. Oh, je dus. hoort dus echt je eigen, je eigen hart kloppen, dan de hele tijd. Dat is letterlijk zo. Letterlijk, letterlijk, ja. En uh, Dus als ik uh, mijn hartslag uh, wil, uh, een beetje op wil meten, dan hoef ik niet mijn pols te voelen. Maar uh, ik hoef alleen maar te luisteren en uh, te bellen, en dan tel uh, ik wel 80 of zoiets. Hè. Dat is ook bijzonder. Ja. Dus als jij in een hele stille ruimte binnenkomt, dan denk je, ja. oh daar heb je ja. Rob, Want dan horen ja. ze zo hard kloppen. Klopt. Iemand die uh, als er geen muziek aan is en iemand staat een uh, pakweg een uh, halve meter van maan, uh, ja dan kan die straks worden tikken. Dat moet je waarschijnlijk vaak uitleggen, kan ik me voorstellen. In het begin uh, had ik wel wat hoofdjes aan mijn borst, hè. En nou, luister maar. Ja, ja, ja. Ja, dat uh, ja, is natuurlijk heel, heel raar hoor. Ja, ja. heel raar. Maar je bent weer helemaal fit en uh, up-and-running. Ja, ja ik, ben, uh, ik ben vrachtwagenchauffeur geworden, ik ben aan het schouwen, ik ben aan het rijden. Ik heb nu de nachtdienst en uh, ik ben onderweg naar Helmond. Uh, ja, uh, nergens last van. Nou, fantastisch. Helemaal fijn. Ja. Nou, ja. uh, klop lekker verder, zou ik zeggen. <laughs> ja, dank je. Rob, dank je wel voor het bellen. Ja, jij hebt mijn programma verder. Joep, werk ze vannacht. Dag hoor. Ja, dank je. Wouter Zwarteveen aan de telefoon ook. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. We uh, hebben al een aantal verhalen over hoornvliestransplantaties uh, gehad. Weinig succesvol, maar bij jou wel. Ja, uh, ik was uh, getrekkerd uh, door jou uh, dat uh, hoornvliestransplantaties... Uh, ja. Vaak negatief uh, gevolg, maar wij uh, is het dus niet. Ja, dat voel ik me af, maar dat. dat uh, nee. Hoe is het? Waarom heb jij het gekregen en hoe is dat gegaan? Ja, ik heb uh, keratoconus, dus een, uh, een afwijking aan het uh, hoornvlies. Ja. En 1980 de eerste operatie. En. Uh, nou, dat moest op uh, een gegeven moment over in 1993 en 1996 uh, de andere kant. En uh, dus drie operaties. En uh, ik zie met bril uh, zie ik uh, links 80% en rechts 100%. Zo, kijk eens aan. Ja, maar ik heb wel uh, nog wat uh, kleine correcties, nog uh, uh, kleine operaties gehad. In totaal 10 operaties. Maar drie hoornvliestransplantaties En uh, ja, ik mag eigenlijk niet klagen. Ik schok er een beetje van dat uh, andere mensen zo uh, slecht resultaat hadden. En, ja. Afstotingsverschijnselen heb ik ook gelukkig niet gehad. Wel, slikt u daar nog wel steeds medicijnen voor dan? Nee, uh, ja, misschien uh, ja, ik heb wel heel wat medicijnen uh, moeten nemen in het begin. Uh, na de operatie. Ik weet niet eens meer wat en waarvoor, maar. Uh, nu gebruik ik voornamelijk uh, medicijnen tegen droge ogen. Ik heb heel veel last van uh, droge ogen, dus dat is een brandgevoel uh, aan ja. de ogen. En uh, tegen uh, hoge oogdruk, zeg maar, de voorkoming dat de oogdruk omhoog gaat. En uh, ja, het zijn toch heel, heel wat oogdruppels, uh, maar ja... Yeah. En ik heb ook wel regelmatig hoofdpijn en, uh, en oogpijn dus tussen die droge ogen. En, uh, dat komt daardoor, ja. Een beetje duizelig, maar Maar voor dat rest, heeft niets uh, met de transplantatie te maken? Ja, oh, omdat, dat is ja het, het, het is overgevoelig, hè. Het oog is overgevoelig. Oh, okay. Je hebt gebruikt heel veel medicijnen. Ja. En uh, van al die medicijnen krijg je hier droge ogen van. Oh, dat is het dan. Ja, ja. en uh, ja, uh, ik heb heel weinig uh, eigen traanvocht... En daar heb ik dan uh, oogdruppers nodig om het vochtig te houden. Ja, ja. Dus. En, en is het nu, het zicht is, is het ook aanzienlijk verbeterd dan? Ja, um, ik heb wel een bril nodig natuurlijk met een behoorlijke cilinder. En, uh, en links en rechts, dat gaat af en toe niet uh, samen, zeg maar. Links kijkt iets anders dan rechts. En uh, heb ik af en toe wel eens een duizeligheid uh, klachten. Maar uh, qua sterkte, uh, ja, 100% in mijn rechteroog en uh, links 80, dus ja. En vond u het een, een spannend, die operatie? De eerste keer zeker? Ja, ja, ja, zeker. Lijkt me zo raar, je oog dat uh, is, is toch je oog? <laughs> ja, nou, ik heb ook een keer een oogoperatie meegemaakt... dat, uh, dat ik gewoon uh, moest blijven kijken, zeg maar. Dus gewoon... Uh, ik mocht mijn ogen houden. <laughs> maar dat wendt ook, je, je ziet namelijk uh, alleen maar een lamp. Oké, okay, je ziet verder niks. Ja, je, je kijkt in een lamp, in een operatielamp en die, en die dokter die, uh, die, die, die opereert je dan en uh, ja, je ziet helemaal niks. En, en er zit een klem in je oog waardoor je ogen uh, niet dicht gaan, dus die, ja, dat valt allemaal reuze mee eigenlijk. Ja. Nou, gelukkig maar. en Gelukkig is het goed gegaan. Ik vind het fijn om in ieder geval met een positief verhaal deze uitzending af te kunnen sluiten. Ja. Dank u wel, meneer Varteveen, voor het bellen. En uh, ik zou zeggen, uh, ik hoop dat Casaluna na 1 januari nog, uh, nog lang uh, mag bestaan. Ja, nee, maar. dan kan ik u gelijk uit de droom helpen dat dat helaas niet gaat gebeuren. Maar laten we ervan nee. uitgaan dat er een mooi programma voor terugkomt. Ja, en, en, en dat... in ieder geval bedankt voor al die jaren dat u uh, ons... Uh... Nou, we zijn er nog even voor. Tot eind van het jaar gaan we nou nog ja, veel mooie ik, uitzendingen ik maken. Maar lief dat u het zegt in ieder geval. Ik bel ook niet elke, elke dag. Nee. Nou, dank u wel okay. daarvoor. Dag, dag hoor. Zometeen hier op Radio 1 WNL. De Muzieknacht met Anne de Jong en Bas Redekker. En morgen dan zit uh, Helco Span hier. Als ik me niet vergis. En die heeft ongetwijfeld ook een uh, hele leuke gast. Een fluitist ontvangt die. Oh, Rik, hartstikke leuk. Luisteren dus, zou ik zeggen. En Kim Moelans uh, gaat beslissen wie de boeken krijgt die zij weggeeft. Dat is leuk. Ik denk zomaar dat een arts die ook nog heeft gemaild... om eens de verhaal van de patiëntenkant te horen... dat die wel eens in aanmerking zou kunnen komen. Bedankt allemaal voor de reacties. En een fijne nacht nog. Dag. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nou, dat is jij. CRV.